11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De politie heeft een man opgepakt. Die wordt verdacht van de aanslag op het gemeentehuis van Waalre, de politie. Vanochtend heeft het rechercheteam dat bezig is met het onderzoek... naar de brandstichting in het gemeentehuis in Waalre. Een 36-jarige man uit Sint-Michel Schestel aangehouden. En deze man wordt ervan verdacht dat hij een van de brandstichters is... van het gemeentehuis in Waalre, dat in de nacht van 17 op 18 juli... Vorig jaar volledig uitbranden. Bij de actie werden 35 agenten ingezet. Het is de derde arrestatie tot dusver. Twee mannen die eerder werden aangehouden... werden verdacht van betrokkenheid... maar niet van brandstichting in Waalre. Een Gronings advocatenkantoor gaat claims indienen... namens gedupeerden van de aardbevingen in Noord-Nederland. Door de gaswinning van de NAM... zijn huizen en bedrijfspanden beschadigd. Het gaat volgens het kantoor behalve om de zichtbare schade... ook om de onzichtbare schade. Scheuren, verzakkingen... Dat is uh, de zichtbare schade, maar de onzichtbare schade hebben de mensen het meeste last van, is namelijk dat je huis minder waard is geworden. De NAM heeft zelf al een schaderegeling voor gedupeerden, maar die is volgens het advocatenkantoor ontoereikend. Het Hooggerechtshof in Italië heeft bepaald dat de zaak van de Amerikaanse Amanda Knox over moet. In oktober 2011 werd ze vrijgesproken door het hof in Perugia... nadat ze vier jaar had vastgezeten voor de moord op een Britse student. Volgens het OM is Nox samen met haar Italiaanse ex-vriend... verantwoordelijk voor de moord in 2007. Een uit de hand gelopen seksspel zou het slachtoffer fataal zijn geworden. Nox keerde na de vrijspraak in 2011 terug naar de Verenigde Staten. Of ze nu terug gaat naar Italië is niet duidelijk... zegt correspondent Rob Zoutberg. Eerder heeft de rechtbank volledig zijn kompas verloren in de zaak. Zo vindt men hier. Er is alle reden niet het gordijn te laten vallen op deze schokkende misdaad. Maar ja, de grote vraag is nu of Amanda Knox werkelijk zal terugkeren naar Italië om de heropening van de zaak tegen haar en haar voormalige vriend opnieuw bij te wonen. Steeds meer kinderen groeien op in armoede. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ze hebben vaak te weinig geld om nieuwe kleren te kopen en op vakantie te gaan. Ook een warme maaltijd is niet vanzelfsprekend. En in huis kan niet altijd de verwarming aan. Peter-Hein van Mulligen van het CBS. Leven in armoede betekent dat... Uh... Het gezin waar kinderen in opgroeien minder dan een bepaalde hoeveelheid geld per maand te besteden hebben. En in het geval van een eenouder gezin gaat dat dan om een inkomen van minder dan 1450 euro per maand. Het aantal kinderen dat in 2011 in armoede opgroeide is dus flink gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De stijging is vooral groot bij kinderen onder de 12. De organisatie van de Olympische Winterspelen in Sochi heeft uit voorzorg enorme hoeveelheden sneeuw opgeslagen. Uit angst dat er volgend jaar tijdens de Spelen niet genoeg sneeuw ligt. Op zeven verschillende plekken is hoog in de bergen zo'n 450.000 kubieke meter sneeuw opgeslagen. Die sneeuw is afgedekt met een speciale laag die moet voorkomen dat de voorraad deze zomer smelt. Het besluit om massaal sneeuw op te slaan is genomen omdat de winter in Sochi dit jaar erg zacht was. Dan het weer, vandaag en morgen droog en geregeld zon. Het wordt drie of vier graden en de oostenwind neemt wat af. En dit is de ANBB verkeersinformatie met een op de A20 richting Hoek van Holland. Daar staat ze dus knopen met de en Rotterdam Centrum, 4 kilometer. Bij Rotterdam Centrum is een ongeluk gebeurd met drie personenauto's en een vrachtwagen. De rechterreishoek staat dicht. U kunt dan ook het beste bij via de zuidkant van Rotterdam omrijden over de A16, de A15 en de A4. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op 4. Vlie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 De verhouding tussen arts en patiënt is behoorlijk verziekt. En dat leidt tot overbehandeling en meer kosten. En steeds meer bedrijven halen hun thuiswerkers terug naar kantoor. Is het nieuwe werken mislukt? Kijken dus. Altijd wat. 10 over 9 bij de NCRV op Nederland 2. Ook indrukwekkend de vaste lage onderhoudsprijzen van de Volkswagen dealer. Al vanaf 239 euro. Kijk voor uw model en bouwjaar op volkswagen.nl actie.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 Wereldwijd wordt er steeds meer gewaarschuwd voor de gevolgen van resistentie tegen antibiotica. Onlangs noemde een adviseur van de Engelse regering het een tikkende tijdbom. En een paar weken geleden kwam het bericht dat antibioticagebruik in China de volksgezondheid bedreigt. Komt er een eind aan het gebruik van antibiotica? Ik praat erover met medisch journalist Rinke van der Merink. En vanavond Nederland-Roemenië. Nou, als we die wedstrijd winnen, dan gaan we vrijwel zeker naar het WK-voetbal in Brazilië. Maar hebben we daar wel wat te zoeken? Zijn we niet kansloos tegen de grote voetballanden? Een verhit debat daarover. En het werd al langer gedacht, hunebedden zijn eigenlijk grafstenen. Maar dan moet je het wel kunnen bewijzen. En dat nou probeert het Hunebedcentrum te doen. met een scanner die menselijke resten zou moeten herkennen. Brr. Helemaal van deze tijd is onze vernieuwde site. Surf naar de gids .fm. 2,3 miljoen doden vallen maar jaarlijks doordat er te veel zout in ons voedsel zit. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek. De zoutinname zou in sommige landen zelfs twee keer hoger liggen... dan de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid. Aan de lijn is Ineke van Dis, zij is voedingsdeskundige van de Hartstichting. Mevrouw van Dis, goedemorgen. Goeiemorgen. U was op het congres waar het cijfer werd gepresenteerd. Ging er ja. een schokgolf door de zaal bij het getal van 2,3 miljoen? Uh... Nou, het was inderdaad een schok. Zo ontzettend veel mensen met hartziekte, ja. En waar overlijden mensen dan aan? Welke, welke manieren van hartziekte? Uh, zowel aan uh, hartinfarcten als aan beroertes. En dat komt inderdaad door zoutgebruik? Onder andere, ja. En hoe kan het dan zijn dat zoveel mensen te veel zout eten? Uh, ja... 80% van de zoutinname komt van producten... die je in de supermarkt en in de winkels koopt. Dus het zit er al in. Dus je moet eigenlijk geen kant-en-klare producten kopen? Uh, ja, dat is waar. Of, die of Er zijn natuurlijk een heleboel producten waar weinig zout in zit... of waarin het zoutgehalte verlaagd is. Maar ik kan me voorstellen dat als je brood eet... dat er ook al zout in zit, of niet? Uh, in brood zit ook zout... Maar daarvoor is uh, wetgeving dat we in twee stappen uh, het zoutgehalte naar beneden gaan brengen. En de eerste stap hebben we gezet en nu uh, op weg naar de tweede stap. En hoe zit het nu met die kant in maaltijden? Is er ook wetgeving voor? Daar is geen wetgeving voor, maar de minister houdt op dit moment uh, heel erg scherp in de gaten... of de industrie daadwerkelijk het uh, zoutgehalte gaat verlagen... En uh, als dat niet gebeurt, dan uh, is ook daar de stok van de wetgeving uh, achter de deur. Is er een termijn verbonden dan, aan het scherm in de gaten houden van, door de minister? Uh, nou, we hebben net een moment gehad dat de minister geëvalueerd heeft... en het uh, blijkt dat er nu kleine stappen gezet worden. Maar die stappen zijn nog niet groot genoeg. En aan het eind van het jaar zal opnieuw gekeken worden. Maar wereldwijd, in Afrika of Zuid-Amerika... daar wordt toch niet veel gegeten... door middel van kan- en klaarmaaltijden, of wel? Nee, maar je, je zag ook dat uh, in de zu uh, landen beneden de Sahara... daar was de uh, zoutinname uh, uh, enorm laag... Maar in landen zoals eh, het, het oude Rusland, de Oekraïne... daar was het gigantisch hoog. En bij ons? Zitten we in de top of wij, in de middenmoot? We zitten ergens in de middenmoot samen met de, de landen om ons heen. Nou, zou ik niet weten hoeveel zou ik vandaag al naar binnen heb gekregen. Ligt dat aan mij? <laughs> dat is ook erg moeilijk te zien. Uh, gemiddeld krijgt een, uh, een volwassen man zo'n 10 gram zout per dag binnen en een volwassen vrouw 7,5 gram. Waar ligt dat aan, dat verschil? Uh, mannen eten gewoon meer, dus in uh, hoeveelheid. Ja, ik kan het zelf kunnen bedenken, natuurlijk. Maar goed, <laughs> ja. met 10 gram zout zit ik dan uh, gewoon aan mijn tax of eet ik dan al te veel? Uh, wat zegt u? Of ik dan al te veel inneem op het moment dat ik 10 gram zout heb ja, aan het eind nou van de dag? Dan zit u eigenlijk al bijna op het dubbele van wat er aanbevolen wordt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseert om maximaal 6 gram te nemen, uh, in te nemen. En uh, de Wereldgezondheidsorganisatie zit al op beneden de 5 gram. Dus eigenlijk moet je het op een goudschaaltje wegen? Ja, eigenlijk de helft. Zoutschaaltje. Ja. Uh, hoe zou je dat overschot, Hoe zou je dat nou terug kunnen dringen? Ik denk dat ik een oplossing weet, maar ik laat hem graag ja. door u vertellen. Ja. <laughs> uh... Als je zelf je voedingsmiddelen bereidt uh, uh, en geen zout toevoegt... maar ze op een andere manier smakelijk maakt, uh, dan kun je een hoop winnen. Maar je kunt natuurlijk ook goed op het etiket uh, lezen hoeveel zout erin zit. Dat staat vaak niet als zout aangegeven, maar uh, als een aanduiding voor van natrium erin zit. Ja. En dan vooral die soorten te kiezen waar uh, ja, minder zout in zit... En heel belangrijk natuurlijk, nou ja, brood hebben we al genoemd, maar bijvoorbeeld eh, bewerkt vlees. Hè, de worstjes, eh, de gehakt en dergelijke, de vleeswaren, daar zit veel zout in. Kies daar dan de minder zoute soorten. Eh, er zijn kaassoorten waar veel zout in zit. Nou, tegenwoordig hebben we ook eh, soorten op de markt, zoals de Maaslander waar minder zout in zit... Uh, de soepen zijn een belangrijke bron. Nou, daar zit een enorme uh, variatie in. Dus daar zijn soepen met veel zout, maar ook soepen met minder zout. Je hebt de kant-en-klaar maaltijden. U kan nog wel een tijdje doorgaan, geloof ik, of niet? Uh, ja, maar het is ook een heel belangrijk onderwerp. <laughs> en, <laughs> is... en je bloeddruk natuurlijk in de gaten houden. Het uh, is Heel Bellen. belangrijk om je bloeddruk in de gaten te houden, Want ja. hoge bloeddruk ja. en zouten zijn dus normaal funest, lijkt mij. Uh, ja, het ja. Ja, ene is oorzaak uh, en gevolg. Ineke van Dis, voedingsdeskundige van de Hartstichting. Hartelijk dank. Graag gedaan. De Gids. Hunebedden verbergen mogelijk meer geheimen dan tot nu toe bekend is. Recent onderzoek met een speciale scanner laat zien... dat er onder de vloer van zo'n hunebed mogelijk objecten liggen. Directeur Klompmaker van het Hunebed Centrum hoopt dat die objecten iets kunnen vertellen over de reden waarom de Hunebedden precies daar gebouwd zijn. Verslaggever Jan Peels ging met Dick van den Roest en Henk Klompmaker kijken bij Hunebed D27. Ik herhaal Hunebed D27 in het Borgen. Zo, dan komen we lopend uh, richting het hunnebed. Ja, iedereen kent het wel. Tenminste uit de geschiedenisboekjes van vroeger. Zoals ja. je ze op school hebt moeten leren natuurlijk. Rechtopstaande stenen op de grond. En die dan weer bedekt zijn met enorme grote keien. Dick van der Roest heeft hier een scan gemaakt. Hij heeft ook de computer meegenomen. Niet alleen de stenen kunnen we zien... maar we kunnen nu ook de grond in kijken als ja. het ware. Ja, dat klopt. Je kijkt eigenlijk met de computer... kijk je nu naar beelden van onder de grond. En het leuke ervan is dat je de keivloer terug ziet komen. Met daarnaast op drie plekken zie je... Ex, ja, ...vergravingsverschijnselen als het ware. En u denkt aan die vergravingen te kunnen zien... ...dat daar mogelijk menselijke resten liggen? Zo voorzichtig kunnen we het uitdrukken, ja. Maar dat wisten we toch al? Want ja, dat heb ik ook op school geleerd. Ja. Die hunnenbedden waren eigenlijk een soort uh, graftom... Dus ...daar werden destijds ook mensen in begraven. Ja, nou het, het leuke is inderdaad dat je de hunnenbedden hebt je... ...de stenen zie je, dan zie je een stukje niks... ...daaronder heb je die keivloer en dan dachten we... Dat dus daar moet het zich ja, daar gebeurt het daar liggen ze dat is hem, met de plek ja maar daar kan ik nou zo onderdoor kijken want als ja, ik hier nou zo onderdoor kijk ja nou, er ligt dus helemaal niets meer volgens he? mij zijn ze weg ja, dus, ja, ja. <laughs> nee, de, het leuke is dat we dus nu dat het ze uh, hebben een beschermde laag aangebracht dat je niet zomaar in kan graven de ondergrond heb ik niet veel gekeken tot nu toe en uh, ja, dit soort scantechnieken maken duidelijk dat je daar ook weer verschijnselen ziet optreden. En die doen heel sterk denken aan uh, menselijke uh, activiteit eronder. De, de verrassing is dus: van ja, we zien dus uh, drie sporen. De grootte van ongeveer een menselijk lichaam. Ja, daar dus het, daar, het, daar, daar het. wordt het ineens heel spannend. Want ja, misschien ligt ja. er dus nog onder die laag. Dat, wat, ja. dat we graag zouden ja. willen zien. Ja, dat klopt. Dus het is, het is heel spannend gewoon. U heeft nu dat nu gedaan met een scanner. Een speciaal soort radar om in ja. de grond te ja. kunnen ja. kijken... die normaal gesproken voor leidingen is. Ja, maar kun je, kun je daar wel uh, lijken mee opsporen? <laughs> nou, de de radar is inderdaad speciaal ontwikkeld voor kabelsleidingen... samen met uh, Liander... Ja, je kan er heel duidelijk structuur mee onderscheiden in de ondergrond. In het verleden had je nog wel wat problemen met boomwortels en dergelijke... of te veel informatie die je terugkreeg. Deze radar is wat, wat rustiger geworden. En daarmee kan je sneller zien of iets significant of, of duidelijker is in de ondergrond is of niet. Ja, oké, okay, maar ik kijk even op je schermpje. Ja. Nou, ja, het ik... zijn inderdaad drie plekjes, maar dat ja. kan natuurlijk van alles zijn. Um, niet helemaal. Ik, het is niet de eerste locatie die ik opneem. En we hebben ook al plekken opgenomen die we ook al uitgegraven hebben. Dan bijvoorbeeld bij hmm. kerken en dergelijke. En het leuke daarvan is dat we inderdaad daar wel menselijke rest hebben aangetroffen. Aha, en dat lijkt op wat we hier dan aantreffen. Uh, heel sterk. Heel sterk. Ja, meneer Heijn Klopmaker, directeur van het uh, Hunnebed uh, Centrum. Staat u te juichen? Uh, Jazeker. Ja? Uh, ja, ja? Ja, ik sta echt te juichen omdat dit fenomeen van het scannen... Uh, uh, dat onthult ons geheimen. En uh, naar geheimen zijn we op zoek. En tegelijkertijd uh, uh, levert het ook altijd weer nieuwe geheimen op. Ja, ik wou niet zeggen, een geheim wat prijsgegeven is. Ja, het zijn een beetje vage vlekken natuurlijk. Maar daaruit is nog niet meteen alles af te leiden natuurlijk. Nee, dus je moet altijd een slag om de arm houden. Nou is dat wel in de archeologie ook gebruikelijk hoor. Dat we zeggen, nou waarschijnlijk was het zo en eventueel was het zo. Mm -hmm. Maar er is onder de, onder de, de keldervloer van het hunebed iets zichtbaar. En dat zou uh, de, de vraag kunnen beantwoorden als we meer weten. Uh, waarom hebben ze dat hunebed nou precies op die plek neergelegd? Heeft dat, is dat toeval geweest dat ze zeiden, nou, laten we hier maar beginnen? Of heeft het een eerdere rituele betekenis gehad? Of is er een huis uh, geweest? Of uh, is er iemand begraven? Dat zou je willen weten. Dat want... zou je van die hunebedbouwers willen weten. Nou, ja. weten we weten wel dat er soms kerken op funderingen van oude kerken gebouwd worden. Eh, monumentale dingetjes op, op plekken die iets betekenen. U denkt dat dat mogelijk hier ook zo is dan? Nou ja, uh, ik, ik vind het heel uh, vervelend om te zeggen. Maar uh, je moet altijd oppassen met uh, dingen die in de christelijke tijd zijn gebeurd. Dus uh, kerken op gebouwen en, uh, en dat je dat dan overplaatst naar uh, de prehistorie. Maar het is niet onmogelijk. En het is niet uitgesloten. Ja, maar... U zou hier het liefste natuurlijk meteen een schep nu de grond insteken, nu die plaatjes gezien heeft. Hè? <laughs> ja, ja, ik ben een uh, gekend voorstander van uh, toch wel uh, zeer uh, hoor maar uh, af en toe een hunebette opgraven. Maar het mag maar, niet, hè? Nee, nee. Uh, uh, over het algemeen vindt het bevoegd gezag dat geen goed idee. Want... Nee, want ze zeggen, ja, uh, nu kunnen we scannen uh, met het apparaat van uh, Dick van den Hoest. maar over 20 jaar, 30 jaar uh, zijn die technieken zo ver, ver verbeterd, dan hoeft het ineens meer een schep in de grond te kunnen. We echt goed zien wat er in de grond zit. Ja, dat het het zou zomaar kunnen, maar ik zou nog graag bij leven een, een, een hunebed opgegraven zien. Toch wel? Ja, graag wel. oké okay, Maar ja, dit zijn dingen van duizenden jaren. Maar dat moet je over ook dat onderzoek natuurlijk over honderden jaren zien. Ja, misschien maakt u het niet mee, maar het komt een keer boven water natuurlijk. Ja, nou ja, het is net als de Olympische Spelen. Je wilde er een keer meemaken. Maar ik moet er wel bij zeggen, we hebben nog veertig hunebedden die niet opgegraven zijn. Dus als ik er één meemaak, dan zijn er nog duizenden jaren te gaan... Voor de rest. Ik, ik blijf uh, niet helemaal de voorstander van je graven. U bent hier van de techniek, hè? Ik ben meer van de techniek aan het scannen. Maar de, je moet inderdaad een referentiekader ergens opbouwen. Dat is wel verstandig. Dat je weet wat je ziet op je scan. Dat je dat ook even echt kunt controleren door fysiek in de grond te graven. En kijken van, hé, hey, wat is het nou eigenlijk? Ja, er zijn dan natuurlijk al een behoorlijk wat opgravingen geweest uit het verleden. Ze zijn niet helemaal zo diep gegaan als door de keivloer heen. De Hunebed ligt nu 5000 jaar. Als we eens duizend jaar vooruit durven te kijken in geschiedenis, dan weet ik zeker dat we nu hoeven te graven. <laughs> maar dat is mijn mening. Want eigenlijk zou u graag willen weten ja, wat, wat die Drenthe van vijfduizend jaar geleden... die hier toen waren, wat die toen allemaal gedacht hebben... en waarom dat ze in zijn die hunnebedden gebouwd hebben. Want dat ja. blijft toch altijd wel een groot raadsel, hè? Ja, dat, dat blijft een raadsel. Dat is ook een van de leuke dingen trouwens. Maar ik zou het persoonlijk wel heel leuk vinden om van een hunebedbouwer uh, af te stammen. En u zeker ook... Het lijkt me wel aantrekkelijk. Want dat ja. maakt het natuurlijk makkelijker om een beetje in die gedachtenwereld te treden. Stamboog is pas van 16.00 teruggezocht. En <laughs> ja, ik kom hier helemaal niet vandaan, dus ja, ik zou er al niet eens aan beginnen... om die stenen op elkaar te leggen. Nee, nu wel? Is, uh, uh, Ik nu ook niet meer, maar ik ben wel blij dat ze het destijds gedaan hebben. En ook dat ze dat aan de Hunebedstraat gedaan hebben. Want uh, dan kun je ze ook terugvinden. <laughs> Hij <laughs> ja, klompmaker, directeur van het Hunebedcentrum in Borgen, samen met Jan Pels op de Hunebedstraat dus. Door donderdag wordt er een speciale avond gehouden waar Dick van der Roest uitleg geeft, uitleg geeft, is dat gewoon, over zijn vondst onder het Hunebed. Gabriel Rios, dat is eigenlijk een wereldburger. Hij is geboren in Puerto Rico. Hij woont tegenwoordig in New York en tussendoor studeerde hij in Gent, in Gent, in België. Hey.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 Leave me alone, leave me alone, alone, alone in the broad daylight Rio's en de Broad Daylight, een nummer dat veel te horen is geweest in de sterreclame... had iets met een gezondheidsproduct van doen. Ja, he. Ja, he. De Gids. fm. I could go and have a replacement hip in 20 years' time. It's quite frequent that people get infections that get into their blood, a septicemia and I could die of a routine infection because there's no antibiotic to treat it. It would be like being back at the beginning of the 19th century before we had antibiotics. And that would be awful. Een horror scenario geschetst door Sally Davis, is arts en hoogste adviseur van de Britse regering op het gebied van de gezondheidszorg. Over 20 jaar zouden we na een simpele ingreep zomaar kunnen overlijden aan een infectie omdat er gewoon bij geen medicijn meer is. Bacteriën worden onze grootste vijand en laten zich niet meer stoppen door antibiotica. Over deze dreiging voor onze volksgezondheid schreef journalist Rinke van der Brink het boek Het Einde van de Antibiotica. En hij is vanochtend mijn gast. Rinke, goedemorgen. Goedemorgen. We horen zojuist al even die Britse Sally Davis, die uh, zeg maar de ho Britse hoofdinspecteur is voor de gezondheidszorg. En zij noemt de toenemende resistentie voor antibiotica een tikkende tijdbom. Is het echt zo erg? Ja, het is echt zo erg. Ik heb uh, voor mijn boek uh, tientallen, meer dan honderd... Uh, specialisten in allerlei landen in de wereld gesproken... En die denken er eigenlijk allemaal zo over. Het enige verschil is dat de een denkt dat het 15 jaar duurt... voordat we geen werkzame antibiotica meer hebben. En de ander denkt dat het misschien 25 of 30 jaar duurt. Dus het is meer een kwestie van uh, de tijd die we nog hebben... dan, uh, dan dat ze het erover oneens zijn dat het uh, fout gaat. Want dan nemen de bacteriën de macht over. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Um, als je geen antibiotica meer hebt die bacteriën doden... die infecties veroorzaken, dan kun je niet alleen infecties niet meer bestrijden, maar je kunt ook allerlei andere dingen niet meer doen... waar uh, Davies het ook over had. Je kunt dan bijvoorbeeld een nieuwe heup, die nu mensen uh, met tienduizenden krijgen elk jaar. Dat is een hele grote wond. Als je dan niet preventieve antibiotica geeft, dan krijg je garandeerd een ontsteking. En dan kan je het risico dus niet meer nemen om zo'n heup te vervangen... als je geen antibiotica kunt Maar ook geven. natuurlijk een kleine ontsteking. hè? Want je hebt oh, mooie voorbeelden in, ja. in je boek. Uh, het verhaal van uh, de Italiaan Paolo. Ja, Paolo uh, gaat uh, op vakantie in de zomer naar een eilandje voor de kust bij Rome. Uh, voelt zich niet echt behagelijk. Blijkt hoge koorts te hebben. Uh, gaat naar de dokter, krijgt antibiotica. Helpt niet. Ander antibioticum helpt ook niet. Uh, om een lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk wordt hij met zijn broer teruggebracht naar uh, Rome. Waarin hij in het ziekenhuis een zware kuur krijgt. Die helpt ook nog niet. En pas de vierde kuur nadat hij maanden heel ernstig ziek is. Helpt hem uiteindelijk van een heel lullige uh, blaasontsteking. Af. Letterlijk en figuurlijk, ja. Ja, zo is het. En, en dan hebben ze pas de juiste mix van antibiotica gevonden? Nou ja, de, de, de, de, kennelijk was de, bak, de bacterie die die infectie veroorzaakte... voor al die middelen die ze eerst geprobeerd hebben, resistent. Dus dan, dan is zo'n ding daar ongevoelig voor. en Dan kan je geven wat je wil, maar dan blijft het beest gewoon actief. En pas bij de vierde keer is het goede gegeven. Het probleem is dat uh, heel veel van de behandelingen in de gezondheidszorg... in zijn algemeenheid gaan puur op basis van de ervaring van de dokter. Die heeft al uh, honderden blaasontstekingen gezien en bijna altijd werkt een bepaald middel. Dus ja. dat geeft die standaard. En pas als een aantal dingen het niet doen... wordt er onderzoek gedaan. Het probleem voor Paolo... op dat eilandje was dat daar niks was. Dat was een mooi vakantieeilandje... maar er waren geen uh, uitgebreide voorzieningen. Dus pas terug in Rome... kon er een kweek gemaakt worden. En dat is dan ook nog pas de tweede keer gebeurd. Dat dus was ook slechte zorg. Je hebt nu een hele scala aan antibiotica. dus eigenlijk meer wat, hè? Antibioticum. En uh, daar... Die, die zijn op een gegeven moment niet meer voldoende... om kwaaltjes of kwalen te gaan helpen. Nee. Zeker in de komende 15 tot 20 jaar. Dan kunnen er toch nieuwe antibiotica worden ontwikkeld? Nou, technisch kan dat. De industrie is in staat om dat te doen. Het is moeilijk. Maar er is vooral niks mee te verdienen. Dus er is eigenlijk heeft de industrie daar nauwelijks zin in. Het is ook niet gek eigenlijk dat ze dat zeggen, want er is veel moeilijker geld mee te verdienen dan met pillen tegen chronische ziekte. Als je uh, patiënten met een hoge bloeddruk, die slikken soms 30, 40 jaar een bloeddruk verlagen, elke dag, al verdien je maar een cent, gaat het wereldwijd om astronomische bedragen. Antibiotica, dat zijn een wondermiddel. Een antibioticum doodt een bacterie. En dat is in zeven dagen of zo, of in vijf dagen... of als is heel ergens twee weken klaar. En soms heb je dan in bijzondere gevallen... bijvoorbeeld de vroeggeboren baby's die weken dat krijgen... omdat hun immuunsysteem nog niet goed werkt. Maar altijd kortdurend, en dan lost het het probleem echt op... En dan hoef je het niet meer te nemen. Maar ik lees in jouw boek ook enorme getallen. Uh, het gaat over miljoenen, uh, in totaal miljarden die we kwijt zijn... Uh, aan het bestrijden van ziektes die uiteindelijk uh, niet meer bestreden kunnen worden... vanwege de resistentie voor antibiotica. Zeker. Zeker. Dus dan zou je toch denken, als je wil besparen op de gezondheidszorg... nou, dan ligt daar... Een prachtige bron. Ja, dat is zo, maar de industrie heeft natuurlijk een eigen belang. Uh, die hebben aandeelhouders die zoveel mogelijk winst uitgekeerd willen krijgen. En voor zo'n middel tegen een chronische ziekte heb je een gegarandeerde afzet voor ik weet niet hoe lang, tientallen jaren. En daartegenover staat een antibioticum, wat een mens misschien uh, een paar keer in zijn leven slikt. Daarbij, als er nu een nieuw goed antibioticum op de markt zou komen, dan gaat er meteen vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie een oproep naar alle artsen in de hele wereld om dat middel achteraan in de kluis te te leggen en die kluis ook heel erg op slot te doen... en het er alleen uit te halen als de patiënt anders sterft. Om dat middel zo lang mogelijk effectief te houden. Want een nadeel van het wondermiddel is dat als je het gebruikt... Je, ontstaat er altijd resistentie. Dat is een natuurlijk proces, daar is niks tegen te doen. Wat op het moment dat je een antibiotica-kuur slikt... en je maakt hem niet af, wat gebeurt er dan? Is dat gevaarlijk of juist niet gevaarlijk? Daarover zijn de meningen ook nog verdeeld. Hè? Nou ja, je, je moet uh, een kuur altijd afmaken... omdat als je te weinig van het antibioticum slikt... het niet doet wat het moet doen, de bacteriën doden. En tegelijk krijg je dan wel het effect dat er resistentie ontstaat. Dus dan ontstaat die resistentie... terwijl je niet het werkzame effect hebt, dus helemaal voor niks. En uh, daarom is het, wordt dat altijd zo benadrukt op een stikkertje... maak de kuur af... De ziekenhuizen doen die voldoende om bacteriebesmetting te voorkomen? Het antwoord zou heel kort kunnen zijn: nee. Um, uh, het simpelste wat zou moeten gebeuren om te voorkomen dat bacteriën uh, overgedragen worden van de ene patiënt naar de andere is handen wassen. Een onderzoek uit het voorjaar van 2012 van de Erasmus MC, toevallig gemaakt door iemand die Erasmus heet van de achternaam. Ja. Een leuke bijkomstigheid. Die heeft in 24 ziekenhuizen gewoon geobserveerd hoe vaak artsen en verpleegkundigen hun handen wassen in situaties dat dat moet. In 1 op de 5 gevallen doen ze dat. Aan de andere kant is er onderzoek wat even hard uitwijst... dat als je daar extra aandacht aan besteedt... door overal posters op te hangen, filmpjes op websites... op een screenshaver te laten opkomen, was dat je handen... Dan gaat dat wel een stuk beter. Oh, dan dan is het in 40, 50 procent van de gevallen. Dus er ook, is een beetje hoop. Ik las ook bijvoorbeeld dat in een spoedgeval. dan komt er een arts die komt tussen een hardloopkleding. en die heeft zijn handschoenen niet aan. omdat hij daar simpelweg nog geen tijd voor heeft gehad. Zelfs dat is gevaarlijk. Dan kan je beter toch even je omkleden. Ja, dit is een dramatisch voorbeeld. Want uh, het kindje waar dit over gaat. is dus een pasgeboren babytje, was dat. Een beetje vroeggeboren, maar verder. Gezond, die heeft inderdaad een infectie opgelopen in het ziekenhuis. Uh, of dat gebeurd is op dat moment, dat is niet duidelijk. Want het kind is ook net drie ziekenhuizen geweest in de eerste dagen van het leven. Dus dat is allemaal heel risicovol. Maar het zou heel goed kunnen dat het toen misgegaan is. Omdat de, de hygiënische voorschriften toen in ieder geval niet gerespecteerd werden. En misschien was er een goede reden voor. Maar ja, het is natuurlijk een, ja, een dramatisch voorbeeld. Dat het kindje is overleden. Zijn er geen andere infectiebestrijders uh, mogelijk of denkbaar die niet... Word. Er wordt op het moment onderzoek gedaan... maar dat is allemaal echt nog helemaal in de eerste fase... naar schimmels die bacteriën opeten. Um, dat werkt in het lab... Maar dat is nog heel ver weg van dat wij die schimmels toegediend kunnen krijgen als we een infectie hebben. Op dezelfde manier is in Leiden onderzoek wat nog meer in de kinderschoenen staat, maar wel fascinerend is. Daar is iemand bezig uit de grond bacteriën te winnen die zelf een soort antibiotica aanmaken. En ze zijn nu aan het proberen te vinden welke trigger ervoor nodig is om die bacteriën tot onze vrienden te maken en ertoe aan te zetten. Om andere bacteriën die infectie veroorzaken... Ja, te doden. Dus er gebeurt wel iets. En als u er alles van wil weten, dan moet u dat boek even lezen. Dan bent u helemaal op de hoogte. Hij schreef het einde van de antibiotica. Rinke van der Brink, journalist en redacteur gezondheidszorg van de NOS. Weer aan je werk. Tot 12 uur nog. Heeft Oranje iets te zoeken op het WK? En waar surft een duurzame kleding heet dat, hè? Naartoe. Na het nieuws met Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De politie denkt een van de daders van de aanslag op het gemeentehuis van Waalre te hebben opgepakt. De 36-jarige man uit sint michielsgestel werd vanochtend in zijn woonplaats aangehouden. En op een aantal plaatsen zijn nog huiszoekingen aan de gang. Twee mannen die eerder werden opgepakt, werden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag, maar niet van de brandstichting zelf. In kleine cafés zonder personeel mag niet meer worden gerookt. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. In 2011 werd nog een uitzondering gemaakt voor cafés die kleiner zijn dan 70 vierkante meter. En waar alleen de eigenaar van de zaak werkt. Maar volgens het hof is dat in strijd met regels van de Wereldgezondheidsorganisatie. Mensen met meer dan 100.000 euro op een Cypriotische bankrekening... moeten mogelijk 40% van hun vermogen inleveren. Dat heeft minister Saris van Financiën gezegd tegen de BBC. Het is niet duidelijk of Saris het heeft over alle bankrekeningen op Cyprus... of alleen die bij de twee grootste banken die worden gereorganiseerd. En de daling van de oplagen van de landelijke dagbladen blijft beperkt... dankzij de digitale abonnementen. Dat blijkt uit cijfers over het vierde kwartaal van 2012 van onderzoeksbureau HOI. Vrijwel alle dagbladen daalden de oplagen van de papieren uitgaven... alleen de oplagen van de Volkskrant en trouw is licht gestegen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Met Felix Meerders. Europeanen leren elkaar kennen door de videoschermen van Hello Europe. Daarover zo meteen meer. Hier is Amy met Rehab. Zes jaar geleden, Amy Winehouse, en uh, ze werd ooit aangespoord door management om nou eens een keer af te kicken en naar een ontwikkelingskliniek te gaan. En rehab staat voor zo'n ontwikkelingskliniek, een rehabilitation clinic. De Gids. Belgians, what are Belgians? You don't know us? Well, we can blame you. To be fair, we don't know you either. Even though we live near Brussels, the political capital of Europe. We don't know what the lives of you... Portuguese, Maltese, Norwegians, Austrians... Italian, Polish, Greek, Spanish, French... Finnish, Swedish, Bulgarian, Irish, looks like. Europeanen kennen elkaar niet. En dat moet veranderen. De Belgische regisseur Senne de Hanschutter, bedacht... samen met twee vrienden een plan om dat te veranderen. En een antwoord... Videoschermen. Senator Hanschutter zit in de studio in Brussel. Meneer De Hanschutter, goedemorgen. Goeiedag. Videoschermen om Europeanen met elkaar te verbinden. Hoe gaat dat dan werken? Wel, het zijn grote uh, video-walls die we zouden willen neerzetten in grote Europese steden. Dus niet alleen EU-steden, maar ook Europese niet-EU-steden. Um, en het, het leuke is als je voor zo'n video-wall staat, die is zes meter breed en twee meter hoog... En die staat tegen de grond aan, als je ervoor staat, dan zie je wat er gebeurt voor een van de andere schermen. Dus twee schermen worden telkens met elkaar geconnecteerd. En je kan ook spreken met de persoon die voor een ander scherm staat. Dus het is eigenlijk een beetje een venster op een andere stad... En het leuke is, de connectie wijzigt ook elke 30, elke 30 minuten. En wat is het dan de bedoeling dat je voor het scherm gaat doen? Uh, alleen maar praten met elkaar? Wel, um, um, het, is, het hele project is eigenlijk eerder een platform... en het is geen boodschap. Het is ook zeker geen politiek project of zo. Um, als een Griek zijn beker koffie naar een Duitser wilt gooien... dan is dat ook goed. Zolang er maar gepraat wordt, <laughs> denken we dan. Dan moet dat videoscherm weer schoongemaakt worden. Ja, ja ze, ze gaan um, uh, um, uh, niet bulletproof, maar ze gaan wel riotproof zijn. Uh, ja, dat is wel het idee. Maar er kan ook gedanst worden, er kan muziek gemaakt worden... al dat soort dingen zijn mogelijk? Ja, inderdaad, is, is dus de opstelling... Maken we en in de normale opstelling hè, wisselt de connectie elke 30 uh, minuten. Maar het is dan de bedoeling dat andere organisaties en individuen met een leuk idee daar hun ding op kunnen doen. En dan denken wij aan een grensoverschrijdend um, um, stadsspel voor giro- of scoutbewegingen. Aan een uh, street dance battle overheen de grenzen. Um, een, een toneelgezelschap die voor zo'n scherm um, een, een voorstelling kan opvoeren en dus kan toeren zonder dat men uh, moet, moet, uh, zich moet verplaatsen. Allemaal dat soort leuke evenementen zouden we willen laten of ondersteunen en laten opzetten. Het op spel zonder grenzen, dat kent u vast nog wel, hè? Ja, ja, ja. Dat is het een <laughs> beetje? <laughs> en, ja, ja, we zouden ook wel graag soms zo, een, zo eens een debatsessie doen of zo. Of, uh, het mag ook soms iets serieuzer zijn, maar het mag ook soms echt totaal uh, van de pot gerukt zijn. Uh. En hoe is dit idee ontstaan? Um, ja, het is, het is eigenlijk inderdaad ontstaan. Um, um, ik... Uh, of wij, want wij, wij doen het met drie March Califfé, Matthias Broens en mezelf. Wij wonen dus in, uh, in, in België, um, naast Brussel. Um, een beetje op de parking van Brussel eigenlijk wonen wij. Ja? Um, Zeker in dat mooie gebied daar rond Brussel. Ja, ja dus ja, die, met al die, die straten, die dure en die industrieparken. Maar wij wonen rond Brussel, wat eigenlijk een, een heel leuk iets is. Maar eigenlijk hebben wij daar... Wij kennen eigenlijk de andere Europeanen niet, ook al wonen we rond Brussel. En dat is iets wat we ons realiseerden. En we kennen ook echt gewoon totaal de andere mensen niet. Gelijk dus nu in Cyprus, hoe ziet, hoe ziet die mensen hun leven eruit? Dat weten wij niet. Dus het is een beetje, om het, het, dit systeem of dit platform gaat er natuurlijk niet volledig veranderen, maar het, het, is, het is denk ik een leuke aanzet. En als je ervoor staat, kan je dan schakelen, dat, dat je denkt, ik wil nou een keer contact met Moskou? Wel, er gaat uh, in de hoek van het scherm, gaat er bijvoorbeeld staan over twintig minuten, en dan een aftelklokje ah, wordt je doorgebonden met Londen, bijvoorbeeld. Ja, ja maar het ja. is niet zo dat je samen vanuit Brussel met Moskou en Londen en Cyprus tegelijk kan gaan. Ja, dus dan, dan als er iemand een leuk evenement heeft, om, om, en bijvoorbeeld een street dance battle tussen die vier steden, dan splitsen we het scherm op, en dan kan er van alles gebeuren. Er is heel veel mogelijk, inderdaad. Heeft u al veel reacties gehad op dit plan? Wel, want inderdaad, het is, het is uh, belangrijk om te zeggen, het is er nog niet door of zo. Wat dat wij hebben gedaan is inderdaad een, een, uh, een filmpje gemaakt waarin we het plan uitleggen. Uh, met dan uh, de vraag naar likes. Dus het is geen crowdfunding of zo, we, doen, we vragen geen geld, maar we vragen aan de mensen om ons te liken. En op die manier uh, ja, bekendheid te verwerven voor het project. En um, ja, we hadden er een beetje schrik voor, want we hadden het nog nooit gedaan. Maar we zijn echt overweldigd door de reactie. Ik ben nu op Radio 1 in Nederland, dat had ja. ik nooit verwacht. Um Um, en het is echt, bijvoorbeeld, uh, Europese instanties die dan ons opbellen met de vraag, ja maar kom eens spreken voor eventueel subsidiering. Grote bedrijven die al bellen, um, Nelly Kroes um, die uh, een, tweet, uh, of een tweet stuurt om het aan te prijzen. Uh, het is echt heel erg vertrokken zo. Maar het, het is nog altijd spannend om het, het, we weten niet of het gaat lukken natuurlijk. Maar... En het gaat u niet om geld, zegt u. U hebt ook geen rekeningnummer op de website staan. Nee, nee, nee. Maar wat gaat het kosten? Wel, um, uh, ik vergelijk het altijd... Het hangt er ook heel erg vanaf hoeveel steden er willen meedoen en dus hoeveel schermen we kunnen plaatsen. Maar ik vergelijk het altijd met ongeveer de kostprijs van een Vlaamse fictiefilm. En dat is ongeveer de helft als één van jullie. <laughs> ik heb geen idee wat die kost. Ja, ik denk zo rond het miljoen, 800.000, rond het miljoen euro. Zoiets. En But... hoe snel is dit dan te realiseren? Op het moment dat uh, die, dat miljoen bij elkaar is? Wel, wij hopen uh, dat over een jaar en een half ten vroegste, dus niet deze zomer, maar de zomer nadien. Want dat is ook wel, het is ook technisch, maar dat ga ik niet op want dat is een woord heel technisch. Maar dus technisch is het ook nog wel... We hebben daar research naar gedaan, een aantal maanden, uh, om het haalbaar te, of te zien of het haalbaar is. En het is haalbaar, maar er is wel nog heel wat ontwikkeling aan, uh, aan het platform. Dus dat zal nog wel even tijd nemen. Wat gaat u zelf doen voor dat scherm? Um, wij gaan allemaal naakt dansen. Hoeveel? <laughs> uh, nee, ja, nee, nee. Um, uh, nee, ik denk dat ik eerder in, in, in, uh, in Brussel zal zitten... achter alle computers en zien wat er aan de hand is... en wat er gebeurt en dan uh, doorschakelen en dat soort leuke, leuke dingen doen. Ik vond uh, dat eerste idee toch leuker. <laughs> <laughs> we de hand Succes met Hello Europe. Dank je De Gets.fm ze is al jaren bezig om eerlijke en groene kleding bekend te maken bij een groot publiek. Enige tijd geleden verscheen haar boek Talking Dress... en daarin schrijft ze over duurzaam gemaakte kleding uiteraard. Met Simone Wijmans praat ze over haar leven online. De webwereld van Marike IJscoot. Ik heb 954 volgers op Twitter... en ik ben bang dat ik per dag vijf tot zes uur online ben. En jouw boek Talking Dress is al enige tijd geleden verschenen... maar je bent online ook heel veel met duurzaamheid en duurzame kleding bezig. Ja, dat is natuurlijk ook zeker iets wat zich online ook best afspeelt. Er komt ook steeds meer bij... En dat is ook de reden dat ik de shop en inspiratiegids... die achterin mijn boek zit, uh, ook online heb gezet. Met allerlei winkels en webshops en blogs en van alles wat je nodig hebt... als je zelf lekker aan de slag wil gaan met eerlijke kleding. Um, toen we daarmee bezig waren, bleek dat de database die je daarvoor nodig hebt... eigenlijk ook de database is die achter een app zit. Nou, dat is natuurlijk helemaal te gek. Dus die is er nu. Het is een gratis app voor als je een iPhone of een Android-telefoon hebt. En je kunt hem onder Talking Dress in de stores op zoeken en downloaden. En dan heb je je eigen gids, met uh, ja, ook de keur, keurmerken er allemaal in, met lifestyle dingen, als je zelf kleding wil maken, maar dus ook voornamelijk heel veel winkels en webshops. En noem eens één winkel of één ontwerper die jij online heel sterk vindt op het gebied van duurzaamheid? Een, een ontwerper die ik echt te gek vind... Um, en die ook wel voor een doorbraak in de kledingindustrie heeft gezorgd... is Bruno Pieters. Hij was een grote man in de kledingindustrie. Hij werkte voor echt grote namen. Maar was er op een gegeven moment helemaal zat van. Hij was zat van de uitbuitingindustrie, van de milieuvervuiling... en van de constante het moet meer en meer en meer... en we moeten maar blijven kopen... Um, toen is hij ertussen uitgegaan. Hij is door India gaan reizen, heeft allerlei dingen gedaan. Hij heeft een soort van sabbatical genomen. En toen is hij teruggekomen, sterker dan ooit. Hij heeft zijn eigen merk gestart en dat heet Honest Buy... En daar maakt hij prachtige kleding. Maar wat nog belangrijker is... Nou goed, mooie kleding is natuurlijk ook heel belangrijk. Maar wat bijna nog belangrijker is... is dat hij exact van elk kledingstuk laat zien waar het van gemaakt is. En dan bedoel ik het draadje, de knopen, het labeltje en zelfs de veiligheidsspeld dat het maken van de trui 45 minuten kostte, dat soort dingen. En ook wat dat kostte. En dat mag in de kledingindustrie eigenlijk niet. Je kan niet zeggen wat het kostte... want dan kan iedereen zien wat je er zelf aan verdient. Nou, hier kun je het exact zien. En is dit wel revolutionair te noemen in de modewereld? Ja, dit heb ik nog nooit ergens gezien. En ik zou ook willen zeggen, ga vooral eens kijken... omdat het je een heel ander beeld geeft... van hoe je kleren eigenlijk worden gemaakt. Volg je ook veel bloggers... Ik vind bloggers heel interessant om, om te zien wat er natuurlijk allemaal speelt. Er zijn een aantal Nederlandse bloggers die heel te gek zijn, zoals natuurlijk Storbry Earth en de groene meisjes en Green in the Cities. Eentje vind ik heel speciaal. Dat is het blog Maandag Daandag van Daan Rot. Zij is de vrouw van Jan Rot en zij heeft het creatieve hoofd dat ik wel zou willen hebben, maar niet heb, helaas. Zij kan alles maken. Echt alles. Zij heeft een fantastisch filmpje ook gemaakt voor uh, als je bijvoorbeeld een lievelingsbroek hebt. Hoe je die dan zelf heel makkelijk kan namaken door hem in feite gewoon om te trekken, uit te knippen en weer aan elkaar te stikken. Echt briljant. Zij heeft die broek helemaal met haar kindjes, want haar kinderen komen vrij vaak in haar blog voor. En dan laat ze helemaal zien hoe zij dat doen. En dat maakt, doet ze dan niet zomaar gewoon filmen, maar bijna in een soort van jaren dertig Charlie Chaplin stijl, zeg maar. Iemand die ik heel interessant vind om te volgen uit Engeland is Livia Firth. Zij is de vrouw van de acteur Colin Firth... en moet daarom dus ook constant aan zijn arm op allerlei rode lopers staan. En zij wilde dat een aantal jaar geleden niet meer zomaar overal in doen... en had het gevoel, ik wil gewoon Green and Fabulous op deze rode Loper staan. Dus zij is de Green Carpet Challenge begonnen... en daarbij nodigt zij uh, uh, bekende ontwerpers uit... om voor haar te gekke creaties te maken om weer naar een nieuw event te gaan... En ze um, daagt niet alleen hen uit, maar ook andere acteurs en actrices om daaraan mee te doen. Dus op de afgelopen Oscar stond bijvoorbeeld Meryl Streep ineens in een te gekke eco gown. Dus dat heeft natuurlijk ook binnen die kringen uh, weer heel veel invloed. En dat is denk ik hartstikke goed, want ja, hoe meer er is, hoe breder het. Bekend wordt. en hoe meer iedereen ook ziet dat je er echt te gek uit kunt zien... en tegelijkertijd iets goeds kan doen. En uh, ik denk dat dat eigenlijk alleen maar gaat helpen. Dus ja, ik ben ervan overtuigd dat het op een gegeven moment... Uh, eerder niet meer normaal is om er niet eerlijk uit te zien... dan om het wel te doen. Marike IJskoot, auteur van het boek en ook de te app tegenwoordig... dus Talking Dress. Alle besproken links staan op onze vernieuwde website. En Ego Gown, wat is dat? Ook maar even opzoeken op de gids.fm. Wat ik zo leuk vind aan de volgende plaat, die staat... Dat bedoel ik, let's have a party, Wonder Jackson. Omdat de kraan dichteruit. won Jackson, let's have a party. Gaan we het doen nu. De Gids. FN. Ik ga praten over voetbal. Tot nu toe won Oranje alle kwalificatiewedstrijden... voor het WK-voetbal in Brazilië. Vanavond thuis een op papier lastige tegenstander Roemenië. Maar let wel, we wonnen uit al met 4-1. We gaan er dus gewoon vanuit dat Oranje zich plaatst voor het WK. Maar dan... Hebben de jonkies van Louis van Gaal daar wel wat te zoeken met landen als Duitsland, Spanje, Argentinië en Brazilië zelf? Een debat met Emiel Schelvis, journalist en presentator bij Sport 1. En met Sjoerd Mossou, hij is sportjournalist van het AD. Heer, goedemorgen. Goedemorgen. Emiel, waarom maken wij daar een kans? Om een aantal redenen, Felix. Eén, uh, uh, we hebben een coach die heel goed met uh, jonge spelers een bepaalde weg kan bewandelen. Uh, tweede omstandigheden in uh, Brazilië gaan een dermate grote rol spelen... dat een uh, land zoals Nederland, groot geworden door improvisatie... als het gaat om uh, omstandigheden te overwinnen... Uh, die niet helemaal gelijkelijk zijn aan de onze... Uh, en denk ik met name aan uh, klimatologische, maar vooral uh, ook de kwaliteit van het gras daar uh, in Brazilië. Dat is totaal anders. Kijk maar, kijk, we hebben toevallig ja. bij Sport1 de uitzendrichter van het Campeonato Brasileiro. Dus wij zien regelmatig Braziliaans voetbal voorbij komen. En uh, nou ja, dat betekent dat er zich daar gaat zich een toernooi volgens andere normen afspelen. En ik denk dat Nederland... Even afhangende van het feit natuurlijk met welk team we daar precies gaan spelen. Want daar wil ik ook nog wel een ja, kleine straks, suggestie voor ja. doen, Maar daar komen we straks wel op. Uh, ja, geloof ik dat wij daar wel degelijk een, een goede kans maken. Maar even de kwaliteit van het gas. In hoeverre verschilt die van de kwaliteit van het gas bijvoorbeeld in de arena? Ik noem oh, nog maar, maar nou een slecht goed <laughs> <laughs> Je ja. Ik bedoel... Ja, die, het goede tegenwoordig wel een goede gasbrand, <laughs> ja, dat schijnt tegen. Ja, ja, tegen Italië waren er wat foutjes gemaakt. Geloof ik. Er lag iedereen de hele tijd op zijn kont. Ja. Nee... Uh, het is daar veel mosachtiger. Het is, het is veel dichter. Het is, je moet op een bepaalde manier de bal raken. Je moet op een bepaalde manier met elkaar combineren. Dus de bal loopt stroever. Ja, en bovendien, door wat ik net al zei... Want kijk, je kan natuurlijk door de loting kan je in noord brazilië terechtkomen. en Denk aan een Fortaleza of een Manaus. Dan kom je met gigantische temperaturen te maken. Als je de, de marzel hebt, maar eigenlijk geldt het alleen voor Porto Alegre... dat is helemaal zuidelijk in Brazilië... dan krijg je dus wel meer Braziliaanse winteromstandigheden. Yeah. 20, 22, 23 graden. Maar de rest is allemaal bloedje maar, heet... Het, bal, het baltempo is dus lager, juist door juist, het gas. Juist. En, en ik denk, en we hebben gezien we hebben dat het, steeds het baltempo over, laag kan zijn voor het Nederlandse nee, elftal. maar We hebben het steeds over dat hè, Nederlandse, zeker als je met veel Nederlandse spelers uit de Nederlandse competitie speelt, dat ze qua handelingssnelheid, hè, want kijk maar van Eredivisie Live naar Sport 1, dan hoor je veel mensen zeggen: Oh, het lijkt wel een andere sport. In Brazilië of in, uh, in Engeland of in Spanje wordt twee tempos hoger gespeeld. Dat verschil ga je nivelleren. Dus met andere woorden, ik, ik, ik voorzie grote kansen met het enthousiasme van Van Gaal zijn, uh, zijn manier waarop hij het elftal wil neerzetten. Jonge spelers met een, met een groot hart, met veel conditie, aangevuld met de nodige routiniers. Ik, ik vind het een schitterende theorie, Emil. ik zou je daar een warm applaus voor willen geven. Dat mag. Uh, maar het is natuurlijk onzin. Kijk, ten eerste, dat is dat, ten, eerste is, ja. ten eerste is dat, dat gras uh, vertraagd, dat zeg je zelf al. Dat maakt het makkelijker om te verdedigen. Nederland wil uh, domineren, wil positiespel spelen zoals van Gaal dat had het betoogd. En dat is op traag gras, is dat moeilijker dan op snel gras. Maar laten we het gras even uh, voor wat het is. Nou, dat gras is wel een heel belangrijk argument, vind is, uh, ik in het, in de is van Het is, is een aardig uh, argument. Maar het belangrijkste argument dat Nederland daar niet zo heel veel te zoeken is, is dat van Gaal tijdtekort gaat komen. Hij gaat de tijd komen met dit elftal, namelijk. Hoe uh, slijp je een, een vast patroon in het voetbal? Uh, daar heeft Van Marwijk uh, heel lang over gedaan. Uh, met succes. Maar die, die bouwde voort op, op wat Van Basten had neer, neergezet. Die is dat gaan continueren. Van Gaal is helemaal opnieuw begonnen met nieuwe spelers. Uh, het gaat hem niet lukken om uh, binnen nou, nu en uh, maanden een, een ingespeelde elftal neer te zetten. Waarom is dat probleem? niet lukt, Omdat ze te weinig internationale ervaring hebben bij die spelers? Dus hij heeft te weinig tijd om dat, uh, om dat erin te slijpen, ja. dat, is, uh, dat is één. Ten tweede wisselt hij ontzettend veel in zijn, uh, in zijn basisploeg. Hij kijkt heel erg naar de vorm van de dag... Dat zorgt voor de verfrissing die er nu is. Dat is ook prima. Dat was ook nodig. Maar in zo richting dat WK zou je naar een vaste ploeg moeten en naar een vaste speelwijze en een uh, ingespeeld elftal. Een ander nou, probleem. is de opstelling ongeveer hetzelfde ja, als voor als het tegen Estland. Klopt. Ja. Maar hij blijft en dat, dat benadrukt hij ook steeds. Hij blijft naar de, naar de vorm van de dag kijken. Een ander probleem is dat uh, deze spelers zijn ontzettend jong en hebben ongelooflijk weinig internationale ervaring. Uh, vooral de jongens van Feyenoord. Er zijn er nu zeven. Die geloof ik bij de selectie zitten uit mijn hoofd. En um, die hebben amper Europees voetbal gespeeld. Champions League al helemaal niet. Die spelen, die hebben gemiddeld misschien 5-6 in het lands gespeeld. Dat is een wereld van verschil met um, de spelers die destijds 21 waren. Snijder van de Vaart, noem ze maar op. Ja. Jij schrijft toch voor, Jij Jij voor het AD of niet? Ja, ja dat klopt. Maar... Je, je schrijft toch uh, schrijf veel over Feyenoord? Ik schrijf veel over Feyenoord, maar ja. altijd zeer objectief. Oké, okay, Emil, ook uit Rotterdam, vertel. Nee, maar juist die omstandigheden gaan die spelers... met dat gebrek aan ja, maar ervaring dit, dit zijn natuurlijk... helpen. Oh, toch wel? Ja, ja natuurlijk. Je, de, want ze hebben natuurlijk gebrek aan internationale ervaring. Het zijn hele jonge spelers. Ja, maar ze hebben de intuïtie om op een hoog niveau te spelen. Dus er is alleen maar een moment nodig om dat eruit te krijgen. Dan kan je zeggen, ja, je moet constant die internationale ervaring... Eh, moet je gedoseerd krijgen. Nou, misschien speelt Feyenoord volgend jaar wel Champions League. Ik sluit dat niet geheel uit. Dan komt er een hele doos ervaring. We praten over een toernooi over uh, ruim een jaar. Ik denk dat een aantal spelers dan behoorlijk een stukje verder is in de ontwikkeling. En bovendien... Te weinig tijd, zegt Sure. Nee, maar luister, uh, Felix, het is de combinatie. Er zullen nog zeker vier routiniers in spelen... gecombineerd met uh, zeven jeugdspelers. We moeten niet die focus constant op die jeugdspelers. Maar die routiniers vormen een ander probleem, Emiel. Want die, die routiniers... Dan hebben we die, het over Robber van der Vaart. Uh, van Persie, uh, Snyder, Die zijn nooit allemaal fit over, uh, over 15 maanden. Van, uh, van Gaal gaat er ook vanuit dat hij van die groep... dat hij er eigenlijk maar twee topfit heeft op het, op het WK, dus dat is je al stuk minder. iedereen. Uh, nou, noem, noem jij maar, kop hem maar. Ben je klaar voor? Kleren Seedorf. <laughs> het geheime ja. wapen van Oranje. Ja. ja. Dat gaat er niet meer van komen. Dat gaat er wel van komen. Die man is, die hoort tot een soort categorie. Uh, het is de meest succesvolle Nederlandse clubvoetballer ooit. En, en we gaan eindelijk afrekenen met het uh, met het verhaal van dat hij in Oranje niet kan functioneren. Want hij is de enige Nederlandse voetballer die kennis heeft en ervaring heeft voor het spelen onder Braziliaanse omstandigheden. Ja, hij ja, en hij is zo fit als een hoentje. Ja, hij speelt de komende, je... komende weken even niet meer... want hij krijgt van de ja, okay, twee 2 x Maar elkaar, hij is eigenwijs, elkaar. dat weet ik. En daarom is het <laughs> ja. altijd mislukt. En daarom van is is Gaal het ook is ook geen, eigenwijs. Daarom is het geen Van Gaal speler. Kijk, als jij de bondskut zou zijn, dan, uh, dan mag je van mij Cedorf uitzondering. selecteren. We gaan toch van de uitzondering uit sinds nee, Van Gaal deze week. Is, een, is een man van het collectief. En Cedorf is al lang geen man meer van het collectief. Hij nee, is een Gaal... individualist geworden. Nee, maar Van Gaal zal luisteren naar Cedorf. Want Cedorf heeft de, heeft de kennis. En dit keer zullen we zijn eigen wijzigheid... voor het eerst in zijn carrière kunnen waarderen. Want hij heeft een expertise die de rest niet heeft. En bovendien, hij is van het kaliber Maldini-Zanetti. Dat zijn spelers die ook op latere leeftijd nog altijd van hele grote waarde uh, kunnen zijn. En die dus, laat maar zeggen, in de rol... en ik denk even aan een soort Pirlo-rol. Dan gaan we maar weer met de punten achter. eventjes wat vaktermen op Radio heen. maar En dan met de jonkies eromheen... van Persie in de spits, Stekelenburg gelouterd. Ik zie het helemaal zitten. Hey, Emiel, ik waardeer jouw dromer, uh, dromerij. Maar uh, van, gauw gaat dat, van Gauw gaat dat niet <laughs> doen natuurlijk. Van Gau gaat Zedoel er nooit, er van nooit Gauw, bijnemen. Van Gauw is op het pad van het voortschrijdende inzicht gekomen, short. Geloof ja. mij. Nou, ik moet, het, ik moet het zien. Maar ik vind het een, een mooie theorie, maar het gaat niet gebeuren. Nou, heer, zijn we klaar? Vanavond nog? Roemenië? Ja, die gaan we gewoon winnen. Dat, dat wordt niet zo heel ingewikkeld. Daar zijn we het uh, over eens. Ja. <laughs> ja. Nee, Roemenië is, een, uh, is een heel degelijke, maar niet heel, heel erg goede ploeg. Die moeten winnen, dus die zullen iets uh, uit de tent moeten komen. En dan, uh, dan profiteert Nederland daar wel van. En vooral die keeper natuurlijk, die was dramatisch in de eerste wedstrijd. Hè? Ja, en uh, het, is een, uh, het is een elftal dat, uh, dat moet. Nou, ja, wat ik net al zei, dat, dat wordt, heel, uh, wordt heel belangrijk. Maar Want die Estland, gaan voor een puntje hoor. Die, willen, die gokken allemaal op die tweede plek. Die andere, andere ploegen, die hebben Nederland al lang... Dus die gaan ook met z'n achter voor het doel staan? Minder dan Estland, denk ik. Ietsje minder, maar... Maar ook niet zo heel veel minder. Uh, voorspelling van de uitslag? Emel Ik Schalfes. zeg 2-1. 2-0. Sportjournalisten Imel Schelvis en Sjoerd Mosu... over de kansen van Oranje op het WK in Brazilië. En vanavond is die kwalificatiewedstrijd thuis tegen Roemenië... vanaf 10 voor 8 te volgen op SBS6. En de wedstrijd zelf begint om half negen. Wat is er nog meer op televisie vanavond... Om 10 uur bij BBC 2 kunnen we zien... hoe ideaal de nationale gezondheidszorg van Groot-Brittannië geregeld is. Vaak bejubeld in binnen- en buitenland. Maar het is een uitermate logge organisatie... waar Prime Minister Cameron nu in wil snijden. En Close Up, een portret van Twiggy voor de jongeren onder ons. Zij was 16 toen ze bekend werd als de Face of 1966... van de Britse boulevardkant Daily Express. En nu maakt ze een campagne voor Marks en Spencer... met iets meer vlees op de botten. Om 11 uur op, Nederland 2. En hier is Guylaine Plag... Voor lunch. Louis van Gaal zal ook ter sprake komen in het mediaforum. Ik ben heel de manier waarop hij door journalisten wordt behandeld, <laughs> samen met Jeroen Dijsselbloem en zo, we het hele zootje bij elkaar hoe de Nederlandse media zich opstellen ten opzichte van de buitenlandse. En de stelling is stand.nl. Jeroen Dijsselbloem krijgt te veel kritiek als voorzitter van de Eurogroep. En daar Wie praten gaat we hem over. Verdedigen. Willem vermeent. Willem vermeent. Die als oud staatssecretaris ook wel wat internationaal ervaring heeft. En zeker van financiën het een en ander afweet. Gielene zo meteen. Surf naar de gids.fm. Tot morgen. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag.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 De Ford Transit Custom, International Van of the Year. Nu met vier jaar onderhoud en garantie voor maar 1 euro per week. Ga voor de voorwaarden naar Ford.nl. Dit is Radio 1.